Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een aantal commando's wil dat militair Marco Kroon... niet langer in de media vertelt over zijn tijd in Afghanistan. Zijn uitlatingen brengen andere commando's in gevaar. En bovendien vertegenwoordigt Kroon niet de commando's. Om hoeveel militairen het gaat is niet duidelijk. Gisteren meldde Nieuwsuur al dat er bij commando's onrust is ontstaan... over de uitspraken van de drager van de militaire Willemsorde... Kroon zei begin dit jaar dat hij in 2007 een Afgaan heeft doodgeschoten... die hem eerder had ontvoerd en gemarteld. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar het incident. Bedrijven die willen profiteren van de uitbreiding van vliegveld Lelystad... dienen schadeclaims in bij de overheid... nu die uitbreiding met zeker een jaar is uitgesteld. een advocaat zegt dat ze al hebben geïnvesteerd... en enorm teleurgesteld zijn dat het vernieuwde vliegveld niet op 1 april open gaat. Het kabinet heeft de boel uitgesteld om de overlast voor omwonenden beter te onderzoeken. Voor het grote DNA-onderzoek in de zaak Nicky Verstappen is veel animal, meldt de website 1 Limburg. Op zes plaatsen wordt het DNA ingezameld door middel van een wangslijmafname. 21.500 mannen is gevraagd om dat te doen. Op de eerste dag is het bij de afname al erg druk. De elfjarige Nicky Verstappen werd twintig jaar geleden... op de Brunsumerheide dood aangetroffen. Het is nog steeds niet duidelijk wat er gebeurd is. Bij de massa start op de Olympische Spelen heeft schaatser Koen Verwijt brons gewonnen. Het goud ging naar de Zuid-Koreaan Lee en de Belg Bart Swings won zilver. En eerder vanmiddag was de vrouwenfinale, daar pakte Irene Schouten het brons. De Japanse Miho Tagari was de snelste en Anouk de van der Weijden kwam er niet aan te pas. Nederland staat nu op twintig schaats- en short -track medailles op de Olympische Spelen. Acht keer goud, zes keer zilver en zes keer brons. Het weer volop zon, maar ook wat wolkenvelden en een stevige oostenwind. Het is een graad of 4. Van acht matige vorst. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden misschien wat sneeuw en hooguit 1 graad boven 0. Van een maandag nog wat kouder. Dit, was... dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in zandvoort.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Nou, de Euro Breakdown. Er is iemand in de war geweest met het inplannen van een aantal uren hier bij Zandvoort. We zitten gewoon met Zandvoort op zaterdag hoor. Dus niks aan dan. Een geweldige klassieker uit de jaren zeventig met Rod Stewart. En do you think I'm sexy? Dat, dat zouden dat zou meer mannen wel willen denken eerlijk gezegd. Dan starten we dus, dit tweede uur van deze Zandvoort op zaterdag mee. Maar er zitten nog meer klassiekers die in, in, in de pijplijn. Laten we daar maar gewoon even lekker verder mee gaan. Maar dit is ook, ook zo'n klassieker van een dame die nog lang eigenlijk niet klaar is. Blondie, it's rapture. Eindel Richie met uh, Cela. En uh, voor die mensen dus, als je kijkt naar het uh, zonnetje buiten... dan denk je van, ach, was het maar zover. Maar uh, nee, uh, niet het hoofdje om, uh, om de schutting heen uh, steken. Want dan, <laughs> dan weet je in ieder geval hoe laat het is. Maar goed, uh, voor mensen die lekker van die frisse neus houden... Uh, er zijn uh, nog uh, wel wat activiteiten die daar uh, een beetje op aansluiten... Want in de waterleidingduinen wordt donderdag 1 maart van half drie tot half vijf smiddags... een excursie gehouden voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar oud. Dan moet je dus wel uh, met je kind naar, uh, naar Vogelenzang. Naar, uh, denk ik, uh, uh, de ingang van de oase. Dus bij de, de Oranjekom, want daar zit ook het uh, bezoekerscentrum. En dan kunnen zij op uh, stap met een boswachter door de duinen... en leren hoe ze kunnen overleven in het bos. Ze komen sporen tegen van mensen en dieren... en leren hoe je een dier je niet aan kan horen komen. Kortom, de kinderen worden deze middag een echte survival-expert. De excursie start om half drie dus vanaf bezoekerscentrum Oranjecom. En de deelname aan deze excursie is vijf euro. Voor reserveringen en meer informatie kan men terecht bij awd.waternet.nl. Dus dat uh, kunnen ze dan daar doen. Het gaat dus over uh, een beetje survivalen in uh, de natuur. In ieder geval dichtbij. Uh, dan is er ook nog uh, van uh, de gemeente Zandvoort uh, weer het nodige te melden... Want Zandvoort gaat de uitdaging aan. Er start een afvalonderzoek onder inwoners. De Rijksoverheid heeft alle opdrachten gegeven... om de hoeveelheid restafval dat wordt verbrand drastisch te gaan verminderen. En de gemeente Zandvoort wil deze opdracht samen met haar inwoners oppakken. De eerste stap is om in kaart te gaan brengen hoe en of inwoners afval scheiden. En om dat te weten te komen worden er 3000 enquêtes verspreid. In maart organiseert de gemeente dan informatieve bijeenkomsten. Ik zei bijeenkomsten, maar het is hetzelfde. Over de toekomst van de afvalinzameling. En wethouder Tonen gaat daarover en die zegt daarover het volgende. Zo min mogelijk restafval produceren is een goede zaak. Ik ben ervan overtuigd dat wij er samen voor kunnen zorgen. dat meer van ons afval kan worden hergebruikt. En die uitdaging gaan wij graag aan. Uw kennis, ervaring en goede wil is daarbij noodzakelijk. De welbekende slogan, een betere milieu begint bij jezelf... gaat hier zeker op, al dus de wethouder. En de resultaten van het onderzoek en reacties op de informatieavonden... worden verwerkt in een definitief duurzaam afvalbeheerplan... wat dan moet gaan gelden vanaf dit jaar tot en met 2025. En dit plan wordt medio 2018, dus dat is ergens uh, halverwege dit jaar... aan de gemeenteraad aangeboden om vast te stellen wie... Uh, mee wil doen en niet uitgenodigd is voor een onderzoek... kan eventueel kijken op de website van de gemeente. En dat kan dan via www.zandvoort.nl... en dan slash afvalonderzoek. Dus dat uh, kunnen mensen dan dus doen... als het gaat om het verminderen van restafval. Dus er is nog wel het nodige werk te verzetten. Dear Redmix met Sweet Dreams... Zak van het begin van de jaren 90 randje. Maar de band bestaat al veel langer. Want ze waren toch al vaste prik bij een illustre radioprogramma... waar ik zelf vroeger naar luisterde. Namelijk op de donderdagavond tussen 8 en 10. Dan was Ferry Maarten meestal verantwoordelijk voor de laatste... soul. Dingen. En dit zat er regelmatig in. Uh, chic, maar niet deze zingen. Want toen was Ferry Maand alweer bezig bij een heel andere uh, instelling. Ik geloof dat hij zelfs uh, daarna naar Radio Tignis uh, verhuist. En uh, toen heeft hij dat kunstje met die Solso daar ook nog een tijdje gedaan. Nu nog actief, maar dan uh, op het internet. Dus, uh, maar dit uh, doet mij daar een beetje aan denken. chic met chic mystiek En daarvoor die Rhythmics met Sweet Dreams. Um, nog even wat uh, nieuws uit uh, het Zandvoortse. Want daar zitten we tenslotte voor. Want wie te maken krijgt met een verwarde buurtbewoner... die weet vaak niet hoe die moet handelen. Want waar kun je terecht met vragen... en hoe kun je nou zelf contact maken met de verwarde buurtbewoner, is de vraag. Ook in Zandvoort wonen mensen met verward gedrag... en buurtbewoners die grip op hun leven dreigen te verliezen. Dat staat dan tussen haakjes in dit uh, bericht. En buurtbewoners die niet altijd zelf om hulp vragen en gedrag vertonen waarvan omwonenden niet weten hoe er mee om te gaan. Is er een projectgroep gestart en die projectgroep heet Niemand verzand in Zandvoort. En die organiseert de komende tijd een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over dit onderwerp. En zo komen mensen met elkaar in contact en kan er bekeken worden welke stappen gezet moeten worden als het niet helemaal goed gaat. Um, dat, uh, ...dan worden er tijdens die bijeenkomsten ook enkele handvatten gegeven... ...om met de situatie om te kunnen gaan. De eerste bijeenkomst die is uh, woensdagochtend op 14 maart in de Blauwe Tram. Dat is het wijksteunpunt in het centrum. En dat is georganiseerd door de Herstelacademie. En het thema is dan onbegrepen gedrag begrijpelijk maken. Voor meer mensen die uh, daar wat willen over weten... Uh, ...kan men terecht uh, bij 1.madeira... E. .zandvoort.nl Dus ep.madeera.zandvoort.nl En dat is een mailadres van de gemeente Zandvoort Dat kan haast niet anders um, Zijn er dan nog, uh, nog meer dingen te melden Ja, want ik had het net over de bijvoorbeeld over die belastingaangifte Dat uh, dat, dat uh, gedaan wordt uh, En dat gebeurt dan in de bibliotheek Dat was in het uh, vorige uur meldde ik dat Maar ook pluspunt Doet dat. En die dienst doen, doen zij eigenlijk al een hele tijd. Die is beschikbaar voor belastingaangifte. De hulp is bedoeld voor alle mensen met een laag inkomen. Wie bericht krijgt van de Belastingdienst of denkt een teruggraven van de, de dienst te krijgen... kan contact opnemen met vrijwilligers die ervaring hebben met het doen van de belastingaangifte. Wie bij de belastingaangifte van 2017 is geholpen door Pluspunt hoeft niets te doen... De Belastingvrijwilliger neemt contact met deze groep mensen op en hoeft pluspunt zelf niet te bellen. De termijn om de belastingaangifte te doen loopt ook nu weer mogelijk. Ik zeg bij mogelijk tot 1 mei. En de vrijwilligers zullen daarom mogelijk wat later contact met de mensen opnemen dan zij van PlusPunt gewend zijn. Wie zich voor het eerst wil aanmerken, kan contact opnemen met de Plusdienst van Pluspunt op telefoonnummer 023 57 173 73. Eh, belangrijk is natuurlijk wel dat eh, mensen ook een machtigingscode van eh, de belastingaangifte in bezit hebben. En meestal verstrekt de Belastingdienst via het papier, dus per post. En die is nodig voor het doen van de aangifte. Voor de hulp bij de belastingaangifte vraag pluspunt wel 10 euro per belastingjaar. Dus dat uh, zeggen we dan er eventjes tijdens dit bericht er dan ook maar even bij. Um, weer even terug naar de Olympische Spelen. Want ja, wie weet nog hoe dat afgelopen donderdag ging bij het short track. Dat was een meisje... Die heten Schulting en ze heten van voren Suzanne. Nou, laten we daar nou toevallig gewijs ook nog een groepje hebben... Die, dat, uh, die daar een nummer over geschreven heeft. Maar ja, het was toch ook een heerlijk mens om naar te kijken, eerlijk gezegd. Veo heeft de kunst! samen in de kamer. En de stereo staat zacht. En ik denk, nu gaat het gebeuren. Hierop heb ik zo lang Got it. Op deze zaterdagmiddag, waar eigenlijk weinig gebeurd, kijk ik gewoon met een scheef de scheef ook naar de tv. En dan zie je weer een samenvatting van een sport waar Nederland ook bijna aan mee had gedaan op deze Olympische Spelen. Namelijk curling. En dan niet die variant van Frans Bauer hoor. Want dat is een, naar mijn idee een beetje wel erg druk. En dan hebben ze nog een, een oude commentator, een sportcommentator hebben ze van stal gehad. In de persoon van Everton Apel. En die staat dan, uh, ja, die geeft dan een commentaar. Maar dit is uh, serieuze shit. En dan zie ik dan op een gegeven moment ook een paar van die bezems. Dat zijn geen bezems. Heeft de commentator van dienst, Joris van den Berg, al uitgelegd. Die, uh, dat zijn gewoon een soortement van, uh, ja, spons. En dan uh, staan ze te wrijven. En dan schijnt dat serieus ook uh, te helpen. Want dan schijnt dat ijs te smelten. Waardoor dat ding, die fluitketel, dan op een gegeven moment dan nog extra vaart uh, krijgt. En dan misschien nog doorschiet en uit het huis uh, donderstraalt. En waardoor de tegenstander dan weer wat beter uh, ervoor zou komen te staan. Het is eigenlijk een heel, heel leuk spelletje, eerlijk gezegd. Ik, uh, ik heb het ooit nog eens uh, gezien uh, in, uh, in Engeland. Dat, dat, uh, nou ja, die Engelsen die staan dan ook in de, de kleine finale tegen de Japanners. Binnen absoluut uh, ongewis van de afloop. Die zal onge, on, uh, ongetwijfeld wel heel erg duidelijk zijn dat dat uh, geweest is. Uh, en, uh, want, die, want dat zijn samenvattingen. En uh, ik weet wel dat Zuid-Korea in uh, de finale staat bij de dames dan. Hè, want dit uh, is dan de kleine finale tussen de dames van uh, Groot-Brittannië en Japan. Um, fascinerend om naar te kijken. Maar ik ga nu niet uh, te veel in details uh, treden. Want er is nog uh, veel meer uh, te doen. Want uh, als alles uh, goed gaat en de weergoden een klein beetje meewerken. Dan moet het uh, niet zuurlijk uh, weer zijn zoals het uh, nu is. Ja, zon mag gebeld wel bij staan. Maar het moet niet zo vreselijk koud zijn. Want dan heb je er niet zoveel aan. Uh, want uh, zoals zie je van Zandvoort op de Facebook boekpagina meldt. Maar dat hebben ze ook uh, aangereikt uh, gekregen van uh, de mensen van Pluspunt. Is er ook nu weer een Enel Doet. En uh, dat betekent dat uh, met Enel Doet steekt Nederland de handen uit de mouwen. Ook in Zandvoort wordt er actief meegedaan aan dit landelijke project van de Oranje Fonds. En zo komt om vrijdag 9 maart in Wijksteunpunt de Blauwe Trim. Daar zijn ze weer met Enel Doet. Er nu nog saaie patio aan de beurt. En de buitenboel wordt opgefleurd met planten, bloemen en bollen in zelfgemaakte houten bakken. Zodat dit een heerlijke plek wordt om in het zonnetje bij elkaar te zitten voor een gezellig praatje. En wordt het deze middag gezellig geklust onder het genot van koffie of thee of wat lekkers. Met wat lekkers erbij natuurlijk. Dus ben je handig, zo luidt het bericht. En heb je ook misschien wat met groene vingers... Kom dan helpen, want vele handen maken lichter werk. De koffie staat klaar om half twee smiddags in de grote zaal. En ook als je gewoon eens een kijkje wil nemen in de blauwe trim... ben je uiteraard van harte welkom. Meer informatie en aanmelden kan via Hans Ruurda van plus Zandvoort, Die is te bereiken op 023 574 0330. Dat is het telefoonnummer en anders kun je me ook mailen... op h.ruurda-plus.zandvoort.nl. Locatie is dus wijksteunpunt de blauwe tram Louis Davidskerij 1 in Zandvoort centrum. En de datum is dus vrijdag 9 maart van half 2 is middags tot 4 uur in de middag. En als je het echt eh, allemaal even op je gemak wil nalezen. Ik zou eens bijna zeggen ga gewoon even naar de pagina van van Zandvoort. En dan zie je het voor zelf. Dus in die zin kun je het eh, gewoon nog helemaal op eh, je gemak nalezen. Als je je handen wil laten wapperen bij wijksteunpunt de blauwe tram. Um, ik, uh, was met iets bezig en dan doe ik iets verkeerds op dit. Maar ik heb het allemaal weer tijdig onder controle. Er zijn bands uit Liverpool. De meest bekende is natuurlijk de Beatles. Frankie Goes to Hollywood kwam er ook vandaan. Maar deze band kwam er ook vandaan. En wellicht een wat onbekend nummer. Maar degene die bijvoorbeeld een beetje met geluid en houden van autosportgeluiden... die heeft ooit nog misschien een versie van Jeroen van Inkel gehoord. Want Juno van Inkel bracht toen nog wel uh, wat uh, nummers uit met uh, racegeluiden erin. En daar zat deze nummer in verstopt. Alleen, ik uh, doe dit dus nu niet uh, met die racegeluiden. Maar het is uh, destijds de opvolger geweest van Wishing I Had High Head a Photograph of You. Break. ze wat mijn melder over. Maar dat nummer dat heet Iron en het heet Van de vlog of Seagulls. Toen we zijn bijna thuis hoor eerlijk gezegd. Uh, dan heb ik het over A.J. Vos en uh, Robbie Harms. Want uh, volgende week uh, dan zitten ze hier, hier weer. Uh, volgende week uh, weer gewoon een ouderwetse zandvoet op zaterdag. Met ouderwetse dingen. Met een beetje autosporten sowieso, want er is een winterrace. Dus dat weet ik dan weer wel. Dus haha, heb ik ze al in ieder geval een klein beetje voor het blok gezet, die jongens. <laughs> en er is volgende week geen voetbal, dus die mazzel hebben ze dan ook weer. Uh, dit dateert ook een beetje uit de beginperiode van deze zender. Want ja, uh, dat uh, is een beetje in 90 begonnen. En een van die nummers die ze daarna nog veel hebben gedraaid... is uh, onder andere Snap en Rhythm is Dancer. Uh, geldt niet uh, voor dat nummer wat daarvoor uh, zat. Uh, a flag of Seagulls, zo heet de band. Met Iron, Het is uh, destijds het uh, nummer wat uh, uh, de opvolger was van Wishing Had a Photograph of You. Want dat was uh, het uh, verhaal wat erbij hoorde. Nou, tot aan het nieuws heb ik er nog eentje klaarstaan. Dat is uh, Daryl Hall en John Oates met een nummer uit het uh, begin van de jaren tachtig. Man Eater heet hij, die. die ga je horen tot aan het nieuws van 4 uur. Watch out, boy!